Frank van der Linde. Goeienacht. Ja, Ik heb echt een stralende glimlach hoor, sinds, uh, sinds afgelopen maandag. Ik zat een uur in, het, in de tandartsstoel, althans de stoel. Die heeft me flink te pakken genomen. Polijsten en met een soort boor ging ze dan zo uh, al mijn tandsteen weghalen. Maar ik zie er nu weer helemaal picobello uit. Het was me wel eventjes een ervaring, Zeg, mijn hemel. Hoe ben jij bij de tandarts? Kan je er een beetje tegen? Zo, zo boor in je mond? Of ben je echt... Oh, zit je daar echt zwetend en trillend in die stoel? Laat het me weten. 0800 1121. Jouw laatste tandartsbezoek. Of misschien kan je je laatste tandartsbezoek niet eens meer herinneren. Dat het zo lang geleden is. 0800 1121. En uh, zoals elke week bespreken mijn vrienden en collega's in de Biren Bar ook uh, het onderwerp van vannacht. En uh, ja, je hoort ze nu over hun tandartsbezoeken. Boy Bar. Boy uh, ja, ik ben dus best wel erg. Maar vroeg ging ik elk half jaar En nu ben ik echt al anderhalf jaar niet meer geweest. Oei. Omdat je bang bent, echt? Nee, nee, nee, totaal niet. Ik heb heel relaxed, de Maar ja, gewoon, nu woon ik niet meer bij mijn ouders. En in het begin ging ik dan altijd nog wel mee, maar nu niet meer. Je bent gewoon te lui? Ja. Ja, echt? Nou, ik heb dat ook al. Mijn tante zit nog steeds in het dorpje waar ik vandaan kom, Schoorl, En ik woon nu in Amsterdam. Ik heb precies daar ga er nooit meer naartoe. Ja, ik kom als sporen heel veel, zo Want ik woon ja. in Amsterdam en mijn tandart nah. veranderd en... ja denk ik van, ah, dat komt wel een keer. en als krijg je, al brief. je tanden uit je mond vallen. Nee, maar het gaat ja, maar dan krijg je zo'n briefje thuis. En dan, dan, ah ja, dan moet ik weer bellen. Ja. Ook voor een afspraak. Dat is het ook. Dan ja. moet ik weer gaan bellen voor een afspraak. En dat doet het is ook een niet. heel vrijblijvend briefje altijd. Ja. Ja, maar het gaat om je tanden, dat is wel vet. Dat was dat allemaal nou ja, Ik had wel, ik was Een uh, half jaar geleden was ik naar Amerika gegaan. Dus ik vlieg uh, met vliegtuigen. Want is uh, wel, maar lastig. En uh, ik breed op een broodje en toen brak ik mijn kies af. Ai. En dit deed best wel pijn ook. Dus ik, ik maar kon niet kijken wat er aan de hand was. was ik uiteindelijk in het de, in de, in de toilet ergens in Amerika. En toen uh, keek ik. En toen was echt mijn halve kies afgebroken. Dus toen moest ik wel. In Amerika. Nee, toen ben ik een week lang doorgelopen met een kapotte kies. En toen ben ik naar Nederland. Om het dode gemakje een keer gegaan naar de tandarts. Je moet even op je tanden bijten. Even wat. Nee. <laughs> ja, klopt. Maar, liet... maar daarvoor was ik echt al drie jaar niet geweest. Maar dat is dus lui, hè? Want het is namelijk niet eng. Ik vind het niet per se heel eng om naar de tandarts te hoeven. Dus ik ga eigenlijk gewoon elke halfjaar. De kaakschirurg, dat voor mijn verstand kiest eruit trekken. Oh. Oei. Oei dat... Dat deed wel echt pijn. Dat ja. ja. is ja. toch niet? Alleen, alleen de prikken voor de verdoving toch? Ja, nee, die zijn zo erg. Die deed geen pijn bij mij. Nou, ik had juist die prikken in mijn tandvlees. Ja. Dat is gewoon ik vooral. En daar ja, voelde ik niks meer. Oh, ja, ja, dus toen ik was het ook... wel het idee van dat er iemand zal aan je kies zit. Ik had verreken. het gevoel dat die, dat die prikken ook echt door mijn uh, bot heen gingen. Ja, ik heb dus echt het gevoel dat die verdoving bij mij gewoon niet goed werkte. Want ik voelde dus oh. echt heel veel. Oh. Maar nu word ik wel een beetje bang. Want ik krijg dus nu voor het eerst van mijn leven verstandskies. Linksbovenin. Ah. Die begint beginnen te groeien. Oh, bovenin is minder erg. Ja? Ja. Dan kan niet misgaan. Het ligt vooral aan hoe die ligt, toch? Uh. Ja, maar onderin, dat is altijd veel pijnlijker. Maar uh, waarom zoeken jullie geen nieuwe tandarts uh, in Amsterdam of zo? Dat is luiheid. Ja, nee, dat denk ik dus. Ja, maar bij die tandarts heb ik het En ik hoor ook van heel veel andere mensen horrorverhalen van hun tandarts. Oh. En dat het dan weer pijn doet. En die vinden het echt niet leuk. En dan denk ik van ja, om nou al die moeite voor een tandarts... dan kan ik net zo goed één keer in het half jaar naar het dorp gaan... waar ik vandaan kom. Doe ik niet, maar... <lacht> maar maar in principe het... zou dat beter zijn. Ja. Is, is het niet ook een beetje dat... Uh... <lacht> Dat het is wel iets, er zit wel iemand in je mond. Dus die gaat ja. niet zomaar naar de, naar de eerste, de beste, om dat maar ja, even. Ja, dat doen. Aan, vind ik ook. Dus je gaat ook niet. Dan moet je wel echt even iemand gaan zoeken. Of je moet uh, tips gaan vragen vrienden. En dat moet je, je goed ook bij die meer. persoon voelen. Ja, ik dan, heb er wel de hele, hele dat leven zelf inderdaad. Daar wil ik eigenlijk ook niet vanaf. Nou ja, dat, dat, dat heb ik dus fijn. Degene die ik ja. in principe heb, maar waar ik dus ook bijna naartoe ga. Die, ja. die vind ik wel fijn. Ja. Maar die, ja, daar heb je die band al mee. Ja, precies. Het lijkt me wel een kutbaan, hè. iemands mond zit te de de hele dag. Ach, Mijn god, ja. dat is dan niet leuk. Ja, want dat valt bij mij nog mee misschien. Maar dan heb je ook van die gebitten die langskomen. Die dat wil je ja, toch niet? Die sturen ze gewoon door naar een mondhygiënist. Die ja. is echt de lul. Ja? Zal dat erger zijn? Denk het wel. Hoe lang ben jij niet geweest dan, Edwin? Ik denk dat ik nu... Ja, het zal ruim een jaar, misschien ook anderhalf jaar zijn ongeveer, dat ik niet geweest ben. Het is al lang, hoor. Ik vind het best wel lang. Het is gewoon elk half jaar gewoon even bliepje open. Jij gaat elke half jaar. ga nou, ja, elke half jaar. Maar ik moet wel zeggen, ik ben twee weken terug geweest. En uh, toen was ik een beetje bang, want ik rook sinds een jaartje of zo. Toen dacht ik, ja, nu ben ik de lul. Maar hij zei, net het ziet er goed uit, kom over een jaar maar terug, zei hij. Dus oh. ik mag nu voorlopig eventjes... Uh, maar even weet je wat handen. ik dus wel denk? Dan zeg je, ja, dat is te lang geleden dat is zonde, maar... Als ik ga, dan lig ik daar misschien twee minuten op die stoel. Ja. Ik denk echt niet dat die twee minuten nou echt heel. Nee. Nee, maar als je stel dat je last zou hebben, zou je dan wel gaan eerder? Ja, als ik last heb van mijn kiezen, dan zou ik gaan. Ja? Ja, ik ook wel. Ja, ja, ja, nou, als, als ik echt iets begint te merken, dat ik denk: van dit klopt niet, dan. dan maar dat vind, eigenlijk vind ik dat sowieso wel raar dat dat sowieso niet meer een beetje meer de uitgangspunt is. van Als je last hebt, kom dan langs. Of als je denkt: van eh, moet even gecheckt worden. Ik ga ook niet nee, een half jaar naar de huisart, nee, nee, nee, maar dan ben je ja. veel te laat Als mijn verstand kiest, die doet er drie jaar over om mijn hele gebit te verpesten. En dan heb ik er twee jaar helemaal geen last van. En het laatste maar in jaar, dan ben ik als al je goed laatst... voetst, zou er toch niks aan de hand moeten zijn? Dan, ja, dan lig je, ik... je inderdaad iedere keer twee minuten in die stoel. Maar je betaalt wel, ik weet niet hoeveel geld ja. om daar uh, weer langs te moeten krijgen. Nou, was weer goed. Of nou, een beetje meer flossen. Nou, oké, okay, prima. <laughs> ook toch niet, maar prima. Ja, dat, <laughs> dat is nog <het> geen <laughs> voor 60 euro. <laughs> wat, zijn, uh, wat zijn jouw tandartsverhalen? Kom maar door. 0800-1121. a they chant for his death and drag him to the feet of the purple-headed breeze. First they give you everything that you want, then they take back everything that you have. They live upon their feet and they die upon their feet. Mijn uh, muzikale held hoor van uh, het afgelopen jaar, van, uh, althans van dit jaar, van 2013. Je hoorde David Bowie en zijn uh, Next Day, van zijn nieuwe album, The Next Day. De titeltrack, en ik vind het fantastisch. Ik vind Bowie, al zijn oude werk, fantastisch, maar zijn nieuwe werk is ook echt heel, heel, heel goed. Goedenacht, je luistert naar Nachtbrakers Radio 1 en het gaat over je tandartsbezoek. En Jeannette, jij, uh, jij hebt flink te pakken gehad bij de tandarts, hè? Jeannette? Oh, hallo. Ja, daar ben je. Ja, ja hoi. Hoi. Je jij, jij, jij, jij hebt, jij hebt het flink te pakken gehad bij de tandarts, toch? Ja, en het gekke is dat ik nog steeds niet bang ben voor de tandarts. Maar heeft u je altijd zo en, goed heb, behandeld dan? Ik ben, ben nu net 54 geworden. Ja. En ik moest mijn laatste alle laatste kies laten trekken En toen keek ik zo naar al die dingen naast me. Toen dacht ik een beetje met weemoed van, goh, ik heb die boren nooit meer nodig en zo. He, maar even terug dan naar het begin. Jij hebt geen tanden meer? Uh, nee, nu niet meer. Dus ja, een... ik heb een gebit. Ja, je hebt nu een kunstgebit, maar ze zijn er dus allemaal uitgetrokken, omdat het ja, helemaal... Als... Ze waren verrot. Ook op de lagere school was het hartstikke fout, de boel, elke keer als ze dan langs kwamen, dus dat was echt eng. Maar uh, ik ging toch. Maar waar is het fout ja, gegaan? Het met, uh, als gezin bij een tandarts, en het was een, een lompe man. Ja. Maar ik dacht, ja, dat zeggen jullie wel, maar jullie zijn gewoon een beetje bang. En want het doet overal zeer. Ja. Ik kom mezelf dubbel, klopt dat? Nee, dat, ja, dat, ik, het klopt wel dat je dat hoort, maar ik hoor dat niet. Het is puur in jouw telefoon oh, oh, en op okay. de radio hoor je dat ook niet. Nou goed, iedereen was dus al bij een andere tandlet, ik was nog steeds bij diegene. <laughs> ik dacht, ah, het doet overal zeer. Ja. Dus het maakt uit. Totdat ik bij die andere tandlet toch een keer naartoe ging, dacht ik, oh, zo kan het dus ook. Maar ben je dan veel te lang bij dezelfde gebleven? Had je niet veel eerder de ja, overstap moeten nou, maken? Ja, want ik ging elk, elk halfjaar ging ik. En ik kwam met die andere tandarts en ik had twaalf gaatjes. Zo, so, die Dus je. dat toch ook alweer nergens op. Heel veel wordt ik een Ik geloof een stuk of dertien of veertien. <laughs> maar dan heb je echt heel en, veel pijn geleden, toch? Ja, zo wel. Mijn broer had wel eens met me te doen. Die zei, god, zegt hij, ik ken niet gauw met iemand te doen. Maar dit vind toch best zielig voor. Je ja. hebt elke keer wat in die tanden. Want je gebit is gewoon nou, heel erg gevoelig het... ook. Ja, ik denk dat ik het van mijn vader heb. Mijn moeder heeft goed gebit en mijn vader had dat niet. Oké. Okay. Maar uh, ik dacht altijd, als ik in die stoel lag, en dat is misschien wel een goede tip voor iemand anders. <laughs> uh, het is maar heel kort. Dus wat, wat is nou vijf minuten of tien minuten boren? Nou ben ik niet helemaal met je eens. Althans, boren nou, is wel kort, maar ik heb, ik ik heb afgelopen. Om... Stel nou dat je een trap tegen je, tegen je enkels krijgt of tegen je schenen. Dat doe veel zeerder. Ja, maar dit is zo raar dat het in je mond is. Het is zo dicht bij je, bij je hoofd of zo. Ja, het... Ik stoot liever meteen dan dat ik... Uh... Ik ben zo totaal niet meer bang voor die tanden. Ik denk juist doordat ik zoveel heb meegemaakt. Ja, en je hebt de helft dus van je, van je, van je leven. De mijn laatste tanden, doordat ze schuin begonnen te staan. Omdat die vorige ze helemaal fout, tandje dat het dus in had geplaatst. Die gingen loszitten, schuin staan. En die heb ik er zelf lopen uitdrukken. Uh, nou. Maar er zat er nog eentje in. En... Toen ging ik eindelijk voor een, uh, ook een ondergebit. Dat had ik straks uit op één uh, na. In... Toen zei ik op een gegeven moment: Ja, ik zeg, uh, weet je, hij zit me af en toe niet zo lekker, dus we moeten hem maar gelijk uithalen. Ja, dat zit dus goed. Dus nu ben je, je helemaal tevreden met, met, uh, met je zo, kunstgebit. Maar. Oh, oké. Okay. Maar jij hebt ja. dus echt een bekkenbeul ah. gehad, eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat ik daarom juist niet bang ben. Mijn broer was ontzettend bang. Die ging nooit. Die gaf de lagere school, gaf hij de schooltanners een klap in zijn gezicht. Zo bang was hij. <lacht> en toen kreeg hij een briefje mee naar huis dat hij niet meer mocht komen. Nee, Dat hij het helemaal niet erg vond. En uh, dat hij maar naar de tandarts van mijn ouders moest gaan. Nou, oké. Okay. Maar die gaat het nog steeds niet hoor. Die is nu, wat is die, 50. Hij verstikt het hoor. En hij. hoe lang is hij niet geweest dan? Is hij al twintig jaar niet geweest of zo? Geen idee. Ik zie wel dat als, hij zo'n een prachtige lach. Ja. Maar dan zie ik zo'n zo tand die er aan de zijkant uit en dus ik denk, ah joh, wat zonde. Ja, absoluut. En laten er dan een plaatje inzetten of zo. Ja, je kan gewoon af en toe gaan, even laten controleren en dan is je gebit weer gezond. Ja, maar en dan... je ook weer zien? Nee, maar dan kun je ook zien dat dat totaal niet helpt. Want vanaf de lagere school kan de tandarts nog op het schoolplein. Met zo'n grote bus. Nou, vanaf die tijd ging ik al. En daarna naar de gewone tandarts, elk half jaar. Nou, dat heeft dus ook niks geholpen. Nee. En nu zit je met een kunstgebit. Nou, die is een jaar jonger dan ik een andere broer weer. Nou, die heeft nog steeds al zijn eigen tanden en die heeft nergens last van. Nee. Met een prachtig lach. Met echte tanden. En jij hebt een uh, prachtig lach met neptanden? tanden. ik uh, heb even een geluid laten horen voor... Uh, ik moet, sorry, ik moest zo lachen om alles en iedereen, hè. En Hoezo? ik hoor zelfs, als jij aan het praten bent met die anderen, hoor ik een soort... soort angst die jouw stem van... Oh ja? Is het echt zo erg? Of nou ja, was het niet erg? Maar, maar ah, Jeanette, joh. nee, maar Jeanette, ah, laten we... Wacht, hup, laten we even ah, wel wezen. Het is toch... Ik vind het zo grappig, joh. Ja, maar echt, ik ben, laten we even... Nee, nee, nee, nee. even luisteren, Jeanette, nu. Ik ben 24 en ik, ik ben <lacht> met mijn gebit bezig en ik was met de tandarts en ik heb als het ware op mijn kop gekregen dat ik beter mijn gebit moet verzorgen, want mijn tandvlees was ontstoken en uh, zo, nee. ik had tandplak, ze ging met zo'n slijptol in mijn mond. Ja, dus... Nou, ik moet je zeggen dat dat eh, toen ik die tanden nog had, van een jaar of vijf terug nog. Dus, dat ging eens dus ook met wat. Dat vind ik minder prettig als we ineens een gaatje boren of zo. Nou ja, dus, dus ik ben heel gewoon angstig dat die die ik elke week ineens. zo zit. En ik, daar ben ik een beetje angstig. Ja, dat is een heel irritant ge ge gevoel. Ja, maar dan begrijp je toch mijn angst wel, net. Maar dan kan ik je tegen jou zeggen, dan valt het boren waarschijnlijk wel mee als je ooit een gaatje. Nou, oh, dat heb ik één keer gehad en dat viel inderdaad heel erg mee. Ja, zie je wel. Ja. Maar toch, ik wil ja, niet een kunstgebied. niet prettig, nee, die mondhygiëren heeft. Nee, dat kan er wel eens een beetje ruig aan toe gaan, ja. Ja, nou. Jeannette, ah, fijne nacht nog. Ik wou het even een ander geluid laten horen van... Oh. Ah, dan lig je daar en dan denk je van... Ach, jongens, uh, als je, zoals ik net al zei, als je een strategisch generen geven, dan doe je het meer zeer en langer ja. zeer. Ja. Hier lig je vijf minuten en je bent buiten en het is weer klaar. Dat is afgelopen. Oh gaat tien minuten. Dan is het ook weer gebeurd. Ja. Dank je Maar dat is wel een beetje hard, geloof ik wat zei je? Ben ik, ik ben wel een beetje harder, geloof ik. Ja, maar heel goed. Dat... Even doorbijten. Wel daarom. En het moet toch gebeuren. Yes. Fijne nacht, Jeanette. En Hoe ze de oh. eigen gebit kunnen houden, beter. Yes. Of niet dan? Ja, absoluut. En jij ook, hoop ik. Ja, zeker. Ik ga voor een gezond gebit hoor. Doe, Jeanette. Yo. Doei, Jeanette. Fijne nacht. Jo. Sterker, twee. Hoi, Doeg. I've never seen a diamond in the flip. <laughs>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 En we'll never be royal It's the one in our blood That kind of lux just ain't for us We crave a different kind of buzz Let me be your ruler, ruler. You can call me Queen Bee And baby I'll rule, I'll rule. I'll rule. Let me live that fantasy Wat een goed liedje Lorde met Royals Nachtbrakers. Frank van der Lende, BNN, Radio 1. Het is, uh, het is kommer en kwel op de radio eigenlijk. Het is al <laughs> bijna anderhalf uur lang hoor je horrorverhalen over uh, bij de tandarts zijn en, en wat het allemaal met je doet en hoe bang mensen zijn. En ik heb al twee of drie mensen aan de lijn gehad die een kunstgebied hebben. Ik hoop niet dat het mij ooit zo ver komt dat ik een kunstgebied dat, dat mijn tanden sterk genoeg blijven en zijn, ook als ik heel, heel oud ben. En uh, er zijn allemaal dingen die je met je tanden kan doen, natuurlijk. En uh, ik ging een beetje zo zoeken op, op, op internet. Interessant. En toen kwam ik ook op tanden bleken. En toen dacht ik, ga ik eens even uitzoeken hoe dat zit als je je tanden bleekt. Want ik ben heel nieuwsgierig, is het nou goed of juist slecht voor je tanden? En uh, hoe werkt het? Hoe, hoe gaan ze dat doen? Met wat voor stof doen ze dat? Dus ik uh, zat op de redactie vanmiddag bij BNN en ik dacht, uh, laat ik eens eventjes een rondje maken langs wat tandenblekers. Goedemiddag. Hallo, je spreekt met Frank van BNN. Hallo. Hoi, ik had een vraagje over uh, uh, het bleken van tanden, want dat doen jullie toch? Jazeker. Ik vroeg me af uh, of dat nou juist goed of slecht voor je tanden is. Het is juist goed voor je tanden. Oké, okay, wat gebeurt er als je je tanden bleekt? Nou, dat wil ik uitleggen, maar dat, dat, leg, ik, dat leg ik niet in een, in een paar minuten even uit. <laughs> um, hoe de tanden witter worden, dat gebeurt door een, een bleekproces. En Een bleekproces dat wordt uh, geactiveerd door een koud blauw licht. En dat koude blauw licht zorgt ervoor dat de oxidatieproces wordt versneld... waardoor je inderdaad in anderhalf uur tijd aanzienlijk witte tanden krijgt. Oxidatieproces, dat houdt in dat uh, het bestanddeel waterstofperoxide waar we mee werken... en de sodiumperbaraat, uh, waterstofperoxide bestaat uit water en uit lucht... Waterstof. Ja. ja. Ik doe heel erg. Ik spits echt mijn oren om het allemaal te volgen. Dus daarom ben ik een beetje stil. Maar ik tot nu toe heb ik hem nog. Ja, nou, maar wat ik al zeg, van, ja, je stelt me een vraag van hoe dat exact werkt. Ja, nee, maar het gaat goed, hoor. Tot nu toe. Ik begrijp ja, het toch? Dus redelijk, ja, tuurlijk. Maar het is een redelijk uh, complex verhaal, maar ik uh, ik zou het kort houden. Dus um, oxidatieproces. Het houdt in dat je uh, ...dat de waterstofpongensie, de H2O en O2, die moleculen die vallen uiteen... ...die hechten zich aan de pigmenten in de tanden die de verkleuring veroorzaken. En dat verdampt. Dat is het oxidatieproces. Hè? En vandaar dat je ja, toch in een, in, een, in, een, in een redelijk kort tijdbestrijd... ...aanzienlijk witte tanden kan krijgen. Ja. En dat is een behandeling die wij hier uitvoeren in heel verzoek... Ja daar, daar hebben we, ja, daar zijn we ook bewezen effectief in. Ja, maar dan is het maar één, uh, één keer dat je langs hoeft voor anderhalf keer, uur... Ja. en dan zijn je tanden gebleekt. Ja, dan dus oh. zijn ze gebleekt. Op een veilige wijze uiteraard. En aanzienlijk witter. Maar, er is dus één maar... en dat is dat er geen permanente verbetering is. Dus er komt gewoon weer een moment dat de tanden weer gaan verkleuren. Maar hoe erg ze zullen verkleuren en, en, en, ja, en hoe snel weer... dat is uh, uiteraard afhankelijk van hetgeen wat je uh, eet en drinkt. Uh, het consumptiegedrag dus. En rookt bijvoorbeeld, want van en roken, roken worden ze helemaal geel. Heel goed. Graag, maar is graag, het... Graag, uh, want jij zegt dat het zelfs goed is voor je tanden. Waarom is het dan goed ja. voor je tanden om te doen? Nou, omdat de peroxide uh, een, een desinfecterende werking heeft... Ja, dus uh, vanuit hygiënisch oogpunt is het ook nog eens een keer een, een hele verbetering. de uh, oppervlakkige tandplak, wat veel mensen hebben, wat je dan toch niet ziet, dat wordt uh, eigenlijk als het ware uh, ja, weggebrand, hè, dat, dat uh, wordt vernietigd, maar ook um, de bleekgel die de tanden intrekt, die trekt zodanig diep de tand in dat onder, uh, de tand loopt onder het tandvlees door. Hè? En Indirect, op de een of andere manier. Ja, hoe dat nu exact in elkaar zit, dat weet ik niet. Maar het tandvlees dat wordt ook ontsmet. Waardoor uh, mensen met geïrriteerd tandvlees bijvoorbeeld. wat vaak wordt veroorzaakt door bacteriën. wat onder het randje van de tand ja, ja, ja, ja, ja. Nou, daar, daar worden ze dan ook meestal van afgeholpen. Ja, uh, dat was het uh, gesprek met, uh, met uh, degene die de tanden bleek. Maar toen dacht ik van ja, als je dus je tanden kan bleken... dan denk ik, je kan nog veel meer met je tanden. Je kan ook sieraden laten zetten, dus dat je diamantjes... of bijvoorbeeld echt een gouden tand. En daar wilde ik wel wat meer over weten. Want dat, ja, ik ben er best wel een beetje geïnteresseerd naar, naar een gouden tand. Hallo? Hallo, je spreekt met Frank van BNN. Van BNN? Ja. Yeah. Ik had een vraagje. Uh, yeah. Spreek ik met goud- en zilverontwerper Joti? ja. Yeah. Nou, dan zit ik aan het goede adres. Althans, dat denk ik. Want ik uh, vroeg me af, uh, als ik een gouden tand wil... of ik dat bij jullie kan laten doen en hoe het in zijn werk gaat dan. Uh, dat zijn schijfstandjes, hè? Wat zei je? Schijfstandjes zijn dat. Zo'n hoesje. Zo'n hoesje. Maar hoe werkt dat? Uh, die moet je met... Uh, je kan zo gewoon inschrijven. Als je een goede gebit hebt, dan kan je gewoon zo inschrijven. Ja. Heb je geen goede gebit... Dan kan je kleefpasta gebruiken, wat ze voor uh, dingen gebruiken. En, uh, hoe heet het? Uh, gebit. Weet je? Voor oh, kunstgebit. Ja. En dat uh, kan je een beetje erin doen. Je tand even heel droog, goed, goed droog houden. En dan uh, daarop opschrijven. Even goed vasthouden en dan zit die heel goed. En dan kan je gewoon mee meelopen. Ah. En, en als ik een goed gebid heb, want ik, ik ben deze week bij de tandarts geweest... en volgens mij was het allemaal goed, dan kan ik nee, hem... Nee, ik bedoel, ik bedoel de vorm, hè. Ja! Iedereen heeft een, ja. Oh. Dus bij het inschrijven, dan heb je zeg maar uh, problemen. De ene heeft probleem, de ander weer niet. De andere kan gewoon heel makkelijk zonder pleegpasta in doen. Maar degene die... Problemen en die, die is wel een beetje moeilijk. Oké, okay, maar stel want ik. mijn tand naast mijn voortanden is iets kleiner. En er zit een beetje ruimte tussen. En dan zou ik zo een hulsje eroverheen kunnen schuiven. Ja, ja dat kan uh, heel goed een hulsje erin. En is dat dan echt goud dat je hebt? Of is dat... Het, is, uh, het is gewoon 14 graden. Hè? En hoe duur is dat dan wel niet? Uh, die gouden, die is 70. 70 euro. En die schuif je er zo ja. overheen. En die blijft er ook ja. zitten. Het is dus niet dat je in je slaap... opeens je tand in je mond hebt. Nee, nee. Met slapen moet je weghalen. Oh, je moet hem wel uitdoen weer. Ja, met slapen moet je wegdoen. Oh, oké. Okay. Dankjewel. Oké, okay. tot ziens. Doeg. Ja. ja, het wordt me ten zeerste afgeraden... om een gouden tand te nemen. Maar ik was gewoon even nieuwsgierig... hoe dat dan in zijn werk ging. En of je er inderdaad mee kan slapen. Maar ja, die moet je dus uitdoen... voordat je gaat slapen. Of in ieder geval afdoen. Zo'n hoesje die je dan om je tand heen krijgt. Uh, het gaat over tanden en vooral over tandarts bezoeken. Wat is jouw horrorverhaal van de tandarts? 0800 1121. Dit is Seth en Sef heeft een gouden tand. Is er iets dat ik voor jou kan doen? Je hoeft het maar te zeggen en ik doe het meteen. Want ik ben gek op jou. Ik wist het al vanaf de eerste zin, Ik laat je nooit meer alleen. Geen gek op jou. Ah, uh, de liefde is terug. Maak je geen zorgen, lief ik heb je rug. Want wij zijn twee soldaten, keihard feesten, samen doorhalen. Samen rijk, samen blut, samen aan de top, samen in de put. Samen lag op de bank, samen reis, lag een ander land. We zaten samen op een bankje, en buiten was het koud. Maar daar merk je helemaal niks van, met iemand van wie je houdt. Is er iets dat ik voor jou kan doen? Je hoeft het maar te zeggen en ik doe het meteen. Want ik ben gek op jou. Ja. Ik wist het al vanaf de eerste soet. Ik laat je nooit meer alleen. Ik ben gek op jou, yeah. uh, Het is niet vanzelfsprekend dat je iemand vindt die bij je past. Maar ik kwam je tegen en ik wist meteen dat je het was. Uh, en natuurlijk is het denk, we zijn allebei vijf nog jong. Laten we springen in het diepe, we kijken niet meer achterom. Soms maken we je maar nooit echt heel erg lang. Meisje, loop maar met me mee. Wees alsjeblieft niet bang. Je moet het, je moet het eerlijk zeggen als je het stom vindt dat ik een liedje voor je gemaakt heb. Hè? Maar ja, ik moest het gewoon even doen. We zaten samen op een bankje. En buiten was het koud. Maar daar merk je helemaal niks van. Met iemand van wie je houdt. Dat is toch een lief liedje dit. vind ik een heel lief liedje. En moet je nagaan, hij heeft dus een gouden tand. Dus het kan wel, hè? Het kan wel. Gewoon uh, normaal zijn met een gouden tand. Het gaat over tandartsbezoeken en over je eigen tanden... en over hoe je gebit erbij staat. Of je een kunstgebit hebt inmiddels al. Of dat je hem echt picobello verzorgt. Erik, goedenacht. Erik? Hallo Erik, ja? sta je er... oh, Ik dacht dat je met je mond vol tanden stond. Oké, okay. maar je bent er. Ja. Hoe is het met jouw tanden gesteld? Meneer, ja. ik heb een he... ik ben 69 en heb nog grotendeels mijn eigen gebit. Dus er zijn er wel een paar weg. De, de misteentjes die is pas getrokken. Ja. Maar daar ga ik een implantaat in laten zetten. Oké, okay, dat is wel dat je gewoon een vo volledig gebit hebt. Ja. En er zijn ook mijn... ...zestigste ongeveer... ...mijn verstandskiezen pas getrokken. Op je zestigste pas? Ja. Wauw, maar dat is toch een beetje zo'n dingetje... ...wat rondje tussen je twintigste en je dertigste gebeurt? De Eentje is tussen mijn twintigste en mijn dertigste getrokken. En die anderen kwamen heel laat? En die kwamen niet door. nee. En ik heb voor heb ik twee eigen tanden die helemaal verkleurd zijn. Hoe kan dat dan? Omdat het bij uh, omdat ik ge, mijn moeder geen vuren heeft geslikt en met glazuur uh, niet goed is. Er dus zijn er vanaf het glazuur is er vanaf gesprongen als het ware. Nee, dat, dat, dat, dat heb ik een paar keer laten poetsen automatisch door de tandarts. Ja. Maar dat... Dat wordt niet beter. Maar heb jij... of, uh, kan Het met waarde uh, dus niet behandeld worden. Het wordt gewoon niet mooier. Nee. Maar zijn ze dan een beetje bruinig of een beetje zwart, echt? Ze zijn een beetje grijzig. Ah, uh, alsof, alsof ze dood lijken. Een klein beetje. Uh, en ze lijken. Bij kunsthoektanden die hebben wel de goede kleur. Maar dan steken ze daar schril bij af dan? Als ze zo'n beetje grijzig zijn tegen die witte tanden. Wat zegt u? Huh? Wat, Wat zegt u? Ze? Ik versta het niet. Het gaat goed met ons gesprek, Erik. Maar uh, ik vroeg me af, dan steken ze wel een beetje af bij je hoektanden. Ja. <laughs> Erik, ik wens je een hele fijne nacht. En uh, dank je wel voor het bellen. Ruut is het, hoor. Nou, dat ging alle kanten op. Ik uh, was geen touw aan vast te knopen en al helemaal niet... Uh, nou ja, nee. Ik uh, ga maar even een sigaretje roken. Want de, de bellers die ik nu steeds krijg, die zeiden... krijg ik steeds een beetje ruzie mee. Nou, ja, ruzie is een groot woord, maar we... Uh, een beetje langs kan heen praten. Dit is zo'n vette plaat. Dit is Queens of the Stone Age. I want God to come. And take me home. Cause I'm all alone. In this crowd. supposed to be? Not exactly sure anymore. Mm. Where's this going to? Can I follow through? Or just follow you for a while? of the Stone Age. Wat een band stonden gisteravond op uh, Pinkpop vrijdagavond, sloten ze de avond bijna helemaal af daar, de eerste festivaldag van Pinkpop. En uh, dit is van hun nieuwe album, Like Clockwork en dit is zo'n goede plaat The Vampire of Time and Memories Ja, tijdens die plaat ben ik uh, door het pand gelopen het NOS gebouw, om naar het rookterras te gaan, om even een sigaretje te roken om even een beetje af te koelen want uh, nou ja, dat is ook wel even lekker zo terwijl je aan het werk bent om even naar buiten te gaan en een sigaretje te roken. Mm. En het is echt te bizar voor woorden. Het is uh, nou ja, iets over half vijf en het is gewoon al licht aan het worden. Het is altijd zo vreemd, omdat je in het donker wel hier naartoe gaat... en meestal ook in het donker weer naar huis gaat. Maar het is nu gewoon uh, echt wel een klein beetje licht aan het worden buiten. En uh, dan kan ik uh, Dick veel beter zien, want Dick is uh, mijn regisseur vannacht... en die uh, rookt een sigaretje met me mee. Dick, nacht. Nou, ik ben dus een paar weken niet geweest. Goeienacht, Frank. En het is echt bizar hoe licht het nu al aan het worden is. Raar, hè? Ik ook echt eventjes te kijken van, wow, dat gaat erop. Ja. ja. Ik kan wel goed ook in je gebit kijken. Laat eens op zien. Oh, nee, ik heb niet zo'n heel goed gebit. Want daar gaat het over, over ja. tandartsbezoeken en uh, over hoe jouw gebit ervoor staat. Vertel. Ik uh, had tot mijn dertiende een heel creatief gebit. Dat ging altijd een beetje zijn eigen kant op. Ik had uh, hoektanden die niet door wilden komen. Oei. dus We zaten zo daarboven helemaal, als soort van die Dracula-tanden. Ja, ik had gewoon mijn melkhoektanden, maar de, de volwassen, die grote mensen die groeiden naar achteren, dus richting je huig, bij mij. Oei. Dus mijn melktanden die gingen er ook niet uit, dus die bleven zitten. En ik dacht dat ik alles wel een keertje gewisseld had. Maar ik denk wat staat mijn mond toch raar, weet je wel. <laughs> nou, ik kon maar geen meisje krijgen. <laughs> nee, nee, misschien moet ik wat dan doen, ik had ook een hele dikke spleet had ik tussen mijn voortanden. En toch maar laten kijken, en dat, dat moest er dus allemaal uit... En toen moesten ze naar de kaakchirurg, Frank. En wat hebben ze gedaan? Nou, dan kan jij met je tandartsbezoekje dinsdag... maar kaakchirurg, wat die toen hebben gedaan... ze hebben alles dat, dat eruit geslagen, die, die hoektanden... en in mijn verhemelde uh, sneetjes gemaakt... om die tanden bloot te leggen... en dat met jarenlange beugels... Uh, en, en tandwieltjes en weet ik veel wat... kon we wel radio mee ontvangen... weer naar voren gehaald. Maar het allerergste was... en daarom durf ik ook niet meer zo goed naar de tanden... dus ik ging met mijn moeder, mijn, mijn moeder ging mee... En ik werd verdoofd, was er nog bij. En toen zei die, die kaarschirurg uh, tegen mijn moeder... Uh, Mevrouw, misschien was het even beter als je nu de kamer gaat verlaten. Voor of, het gezicht wat dit trekt. Oh. En dan lig je daar. Oh. Ja. Maar je ging wel onder narcose uiteindelijk helemaal? Nee, ik ging alleen onder uh, plaatselijke verdovingen. Dus oh. ik, was er, ik was er wel gewoon helemaal, uh, helemaal bij. Dat was niet, niet, niet prettig. Maar nee, ah, je nee. hebt nu gewoon wel een recht gebied, Dus je bent er goed uitgekomen. Al, dat, al die arbeid heeft wel zijn vruchten afgeworpen. Ja, het is wel, ik vind het wel echt ontzettend knap wat ze, wat ze kunnen. Met, met, met beugels en dan maken we hier van een sneetje. Dan leggen we dat bloot. Ja, dat is toch wel... Ja, fuckwerk. Ja, het, ja. het is toch bizar hoe ze dat, hoe ze dat kunnen doen. Dat, uh, dat is inderdaad wel, wel zo. Maar dat heeft wel een beetje mijn beeld van tandarts. Daarna durfde ik niet meer zo goed. Ik heb vijf jaar beugel gehad. En ik vond, vond het wel goed. Maar dat is niet echt... Als je naar de orthodontist gaat, dat is niet alsof je naar een tandarts gaat. Nee, nee, nee. Want ze controleren niet op gaatjes. Nee, helemaal niet. En ik vond dat ze het wel deden. Dus, ik dus knap... je ging gewoon alleen naar, de, naar, de, naar de, de, de beugelarts, naar de orthodontist... en je liet de tandarts links liggen? Die heb ik knijderd links laten liggen voor een jaar of zeven. Dus toen ben ik ook weer op mijn uh, nou, 21ste weer eens gegaan... en toen moest ook mijn gegevens... Uh, moesten moest nog eventjes naar voren gehaald worden van... oh, jouw laatste rekening was ook nog geen guldens. En, uh, <laughs> en hoe is het nu gesteld met je gebit? Had je gaatjes toen je weer ging na zeven jaar? Ik had er twee. In die hoektanden dus, in die, oh. in die nieuwe. ja En uh, toen vond ik het weer eventjes mooi geweest voor een paar jaar. En toen ben ik begin dit jaar, of eind vorig jaar geweest... en toen zeiden ze van ja, Dick, maar er moet echt wat aan gedaan worden. Uh, dus maak nu even een paar afspraken en dan gaan we het een en ander fixen. Maar toen noemden ze allemaal gaatjes die ik niet eens voelde. Nee. En toen dacht ik ook van ja... Uh, Tandarts vak ligt ook op zich gehad. Iedereen trekt de broek hier aan. Dus zij gaan ook zeggen van, oh, dat moet behandeld worden. Dat moet behandeld worden. Dus ik heb de dingen laten behandelen die ik voelde. En nu gewoon even wat beter opletten met poetsen. En ja. dan, dan. kun je gebruiken. Ja, precies. Of een flosdraadje. Of hier en. Uh. Maar ja, dat wij roken is natuurlijk ook niet heel erg goed. Want ik was dus bij die de maandag. En die zei van, ja, roken Frank is ook echt geen goed idee. Want dan krijg je nog meer tandplakken en aanslag op je tanden. Ze dus worden er ook heel erg geel van als je veel rookt. Dit is de vierde keer dat ik met jou buiten sta een sigaretje te roken. En dan gaat het weer over hoe slecht roken voor je is. Dus ja, vergeef me, maar daar ga ik even niet op in. Nee. Maar ja, zeker omdat jij zoveel gehandels hebt gehad met je gebit... dan zou het wel een goede zijn. Nee, ik ga je niet van het roken afhelpen hier op het, op het rookterras. Hij is, uh, hij is weer op. Het is weer zover hè? Ja, we gaan weer naar binnen. Weer, uh, weer uh, ja, het licht in van de NOS-studio. Uh, terwijl het buiten ook al een beetje licht begint te worden. Je kan nog bellen hè? Ben jij, uh, ben jij nog... Uh, ja, heb jij nog rare dingen meegemaakt bij de tandarts? Laat je horen. 0800-1121. Mm. Druk ik mijn sigaret uit. En terwijl ik uh, door het gebouw terugloop... en even nog mijn gebit check in de spiegel in het toilet... hoor jij uh, Rod Stewart met Young Turks. Wat een verhaal ding. Zo'n goed liedje. Rod Stewart die zingt uh, Young Turks hier op Radio 1. Oh, ik moet uh, even... Mijn uh, computersysteem die doet het even niet. Ik denk dat ik even opengezet moet worden, zo heet dat. Er zitten allemaal schuiven en dan uh, gaat uh, je microfoon ermee open... en dan uh, kan je er ook in worden geschoven met de telefoonlijn. En uh, deze doet het nu wel. Radio 1, nachtbrakers. WNN. Frank van der Lende. Bezoeken. Wat een verhaal had, uh, had Dick ook, hè, toen net op het rookterras. <laughs> dat ze zoveel aan je tanden kunnen doen. Goedendag Bern. Hallo, met Ben. Hallo, Bern. Hoe zit jij met, uh, met de tanden? Ja, ik ben hier echt hier heel erg uh, bang. Ik kom, uh, zoals je hoort, kom ik uit Senraai. Ja, uh, ja um, wie ja, is zitten op de aan? Ik, ik hoop dat u in een biertje kan bestaan, hè. Ja, dat gaat goed, hoor, tot nu toe. Ja, uh, die tanden... En, uh, ja, uh, dat is een beetje grof gezegd, maar Hitler was er niks bij. <laughs> Zo, dat is heel grof gezegd. Wat deed hij ah, dan allemaal? Hij wilde alles eruit halen, bijna alles wilde hij eruit halen. Ik, ik ben gewoon weggelopen. Tijdens, en, de, tijdens de behandeling? Nee, hij zei, uh, die moet eruit, die moet eruit, die moet eruit, nou, die mag blijven, die moet eruit. Nou, ik, het helemaal gek, man. En toen, ja, toen uh, mijn kleinzoon... Ja, heb ik een uh, gouden tand gezet. Uh, uh, net witte uh, moest ik zeggen van uh, wat, is, uh, wat is voor nadelen. Die vrouw zei u moet het, uh, moet het tijdens uithalen. Ja, ja, want ik had een belletje net met iemand die dan uh, gouden tanden zette. Dus in ieder geval geen een gouden tand, maar een goud hoesje. Maar jij hebt echt een gouden, gouden tand. Dus gewoon een hele nee, tand heb... van goud. Ik heb echt een gouden, gouden tand met... Uh... Hallo? Ja, ik ben er nog. Oké. Okay. Echt een goede tand. Er komt door mijn kleindochter, mijn kleinzoon. En die zei ervan dat het kip is. Ik zei oké, prima. En ja, ik vind het wel heel mooi. Het in voor de datum van mijn kleinkindje. En ja, dat is mooi, maar ik hoef geen, ik hoef geen uh, lakje of een dingetje, wat die vrouwen zeiden. Nee, omdat het gewoon een echte tand is. Ja, ik, uh, niemand ziet het in een plaatland, maar ja, uh, ja ik, ben, ik heb deze tand wel laten zetten in Amsterdam. Oh, Oké. Okay. Ik, ik durf niet uh, in, in, in Venra, durf ik echt niet aan mensen te zeggen. Van, ey, Kom maar in mijn, in mijn bakken, weet je, dat durf ik echt niet. Maar ben dat... je nog wel, uh, want je zei, ik was bang voor de tandarts, want die was nog erger dan Hitler, zei je zelfs. Uh, ja, ben je daarna ja, nog wel was, aan de tandarts was, geweest? Alles wat hij eruit haalde, mijn ma en mijn pa en mijn moe, die zei van, uh, ja, is goed. Ik zei, waar is goed. En toen ben ik weggegaan en toen uh, heb ik spul gepakt en toen ben ik in de truck gegaan en toen ben ik weggegaan. Ben ik heb gezegd, ik... Ik ga mezelf wonen. Ja. Toen gezegd, je mag je blijven wonen, maar je moet je wel naar de tandarts. Maar hoe is het ik nu dan nou met je tanden, behalve dat je een gouden tand hebt? Ik heb het opgelost. Ik ben, ik ben uh, mastreerd, hè. Ja. En, uh, ben vlakbij mastreerd, niet zo heel ver, hè. En daar ben ik naar de tandarts gegaan. Een hele, hele lieve vrouw. Echt lief, hè. En uh, zij heeft me gehoorven, hè. En toen op een gegeven moment toen, uh, uh, daar heb ik mijn vrouwtje ontmoet. En uh, zij, zij zei tegen mij van, doe maar rust dit en dat. En uiteindelijk hè, hoefde er maar geen enkele tand uit mijn smoel. Wauw. En er was alleen één kies die was ontstoken. Ja. En die heb ik wel eruit laten halen. En die andere kies ook. Maar oh, wauw, mensen die bij Van zitten. Dus ik, ik weet niet ik weet, ik weet, ik weet hoe die man heet. Maar kijk uit voor die man. Hij heeft een... een uh, het zit, volgens mij zit uh, bij de hoek. Ja, ik moet zelf niet meer in fan rijden. Ik wil iets daar buiten fan rijden. Uh -huh. Maar het is, het, het is wel een nachtmerrie. Ik heb... Ja, dat begrijp ik. Daar ben je mooi ja. klaar mee als je zo iemand boven je hebt zien hangen in de tandartsstoel. Nee, uh, ja, soms is het gewoon moeilijk om. Uh... In draaien. In Venray, maar en mo, pa en mo, die zeiden dan zo van, uh, ja, je bent toch niet homo, ga gewoon naar de tandarts. <lacht> ja. Wat homo? Ik ben niet helemaal niet. Ik ga met de je. Ja. Dus je gaat dan wel naar de tandarts, maar met een hele kutgevoel, weet je. Ja, dat begrijp ik als je zo iemand boven je hebt hangen. Maar het is inmiddels, uh, inmiddels is, is het goed gekomen, Bernd. Daar ben ik blij om. Ja, ja, ja. Maar weet je, maar weet je wat het ook is, hè? In, in de stad kan je er meer over praten, hè, over, ik, die Robert en die, en die vrouw, die zeiden van die, die plaats, uh, speciale hulp en zo. Dat hebben wij helemaal niet in de pla Land, hè? Nee. Hè? Daar, daar is het gewoon, één hey, maar die gaat gewoon hier, hier, hier, <lacht> hier Ja, die... Je bent er echt boos over. Jouw, je tanden eruit uh, slopen. Ja, nee, dat is, dat, zo, zo moet het niet, zo'n zo smoele smid moet je niet hebben. Je moet gewoon een goede tandarts hebben die weet waar hij mee bezig is. Ja, maar dat staat niet op de deur, hè? Nee, staat... nee, absoluut niet. Snap je? Ja, nee, nee begrijp ik. Ben, dank je wel voor het bellen. Ja, maar eigenlijk, van, als het de kamer, het tweede kamer dit hoort, hè, moet je een soort iets op zich richten, dat, dat iedereen weet welke kant het goed is en welke niet. Ja. Ja, so? misschien luisteren de ministers wel mee en dan hebben ze dit gehoord en dan schuiven ze dat op. Maar heb jij... Jij ja, dit soort dingen nooit meer gemaakt dan. Nee ja, ik heb altijd een al goede tandartsen gehad. Ik had er eentje in mijn uh, waar, ik, waar ik geboren ben en die was gewoon goed. En ook nu heb ik een, een nieuwe. En die is ook wel weer goed. Die is ook wel gewoon vakbekwaam en eerlijk en zo. Dat is echt zeldzaam hoor. Ja, ja. ik heb deze vrouw heb ik nu, nu, nu bijna 30 jaar. En uh, ik ben 5. Maar ik, uh, ik kan niet zonder deze vrouw. Nee. Nou ja, succes bij de volgende keer weer als je naar de tandarts gaat, Bernd. Dankjewel. Is goed. Fijne nacht. Allee. Doeg, allee. <laughs> ja, zo gaat het heen, fanreis. Dan neem je afscheid. Allee. Yes, het, het zit er bijna op, uh, nachtbrakers. Zometeen start met Luc. Maar voordat het zover is, uh, heb ik altijd het vaste item. Uh, ik heb uh, uh, drie LP-platen, zet ik altijd op mijn Facebook. Echt gewoon de vinylplaten. Facebook.com slash nachtbrakersbnn. Als je in het zoekscherm even nachtbrakersbnn intikt, dan, uh, dan vind je het. En uh, dit keer ging de strijd tussen uh, Duran Duran, ABBA... En uh, Electric Light Orchestra, ook al ILO genoemd. En uh, die laatste won. En uh, dit is van de vinylplaat uh, uh, van uh, Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down. Het is mooi dat je dan op het einde nog een beetje dat uh, vinyl hoort. wordt. Hè? Want je hoorde hem ook van vinyl, Elo, Electric, Light Orchestra met Don't Bring Me Down. Nog een minuutje en dan uh, begint start. Ja. Dat en Luc zit naast me. Hoi Luc. Hey, goedemorgen. Even heel kort, hoe ben jij met tandartsen? Uh, ik ben er niet bang voor, maar ik uh, vind ook weer niet heel erg leuk om naartoe te gaan. Je, je ligt er ook een beetje voor apengapen bij. Ja. Dat is ook het vervelende. Je kan niks doen. Je ligt... ja. ah, ah, ah. En je moet ook maar gewoon accepteren dat zij het weten. Nee, je, tanden het weet ook, weet wat. je kunt niet zeggen van nou, volgens mij moet je het zo doen. Of dat, dat kan niet. Dus het is, het is maar, je geeft best veel uit handen ja. eigenlijk. Ja, en ook nog wel in je mond en bij je gezicht ja. in de buurt. En maar, dat maakt het allemaal. Maar wat je ook zei tegen Jeanette ook eerder. Van dat, dat Je, je hebt liever een trap tegen je scheen dan, uh, dan geboren. Dat er iemand in je mond zit te boren. Ja, Omdat, maar, dat, dat, dat gevoel in je mond is gewoon zo irritant. Ja, dat, dat is, het is zo het. scherp. En dat geluid dan ook nog erbij. Van het ja. geknerp ge en van geschuur. En van die stofzuiger die ze dan in je mond doen. En soms kriebelt het ook. Nou, mijn neus ging er steeds. Ja. Die jeugde dus heel erg. Maar ja. ik vroeg van, hoe komt dat? Nou, er zitten dus zenuwen aan de bovenkant van je mond. Ja. Dat verbonden staat met je neus. Dus ik zat er alleen maar zo met mijn neus. Ah, van, irritant. Die, yeah. Ja, irritant. Het is gewoon irritant. Is het? het is, nou ja, inderdaad. meteen ja. start, wat ga je doen? Ja, we gaan het hebben over... Schoolgeintjes die je vroeger wel eens hebt uitgehaald. Kattenkwaad. <laughs> ja, zo is het. Wekkendol op. Zometeen starten met Luffy Ikking.